7 uur. Dit is Radio 1 met Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1-journaal... de gemeente Amsterdam draait koffieshops de duimschroeven aan. Vandaag verliezen 30 shops hun vergunning. Eerst het NOS-journaal door Meegens. In Oekraïne hebben betogers en politie zich aan het bestand gehouden dat in de hoofdstad Kiev is afgesproken. Er waren vannacht geen grote incidenten. In eerste instantie gold het bestand maar tot gisteravond 7 uur. Maar na overleg met de regering riep de oppositie de betogers op het met enkele dagen te verlengen. Niet iedereen was het daarmee eens. Een aantal demonstranten vond dat de regering verder onder druk moest worden gezet. Maar toch bleef het vannacht relatief rustig. President Obama heeft al gezegd dat hij sancties overweegt tegen Oekraïne. Kees Klompenhouwer, de Nederlandse ambassadeur in Kiev, denkt dat Europa niet snel tot sancties zal overgaan. Op dit moment is het standpunt van de Europese Unie dat uh, sancties niet aan de orde zijn. Dat die eerder contraproductief zouden uitwerken en Oekraïne eerder in het Russische kamp zouden drijven. Het is nu een kantelmoment. We weten niet welke kant op gaat. Uh, als de repressie zou toenemen, dan kan er natuurlijk grote politieke druk ontstaan om zoiets wel te doen.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 De introductie van het toestel Medio volgend jaar is niet in gevaar... zegt een woordvoerder. Nederland is van plan 37 JSF's aan te schaffen ter vervanging van de F-16. In Alkmaar heeft een grote brand gewoed op een industrieterrein. De brand brak rond 1 uur vannacht uit in een antiekzaak op het terrein. Het brand is helemaal uitgebrand. Naastgelegen gebouwen liepen schade op. En in het gebouw zat asbest verwerkt, zegt de brandweer. De dakplaten van het pand bestonden uit asbest. Dat is het verbrand. En de asbest heeft zich ook verspreid in een beperkt gebied. Dat gebied is afgezet en dat wordt verder opgeruimd. Bij de brand in Alkmaar raakte niemand gewond. In de gemeente Edam-Volendam is het college gevallen. De minderheidscoalitie van CDA en Volendam 80 sneuvelde nadat VVD, PVDA en GroenLinks het vertrouwen in de twee wethouders hadden opgezegd.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 Noord-Korea zoekt toenadering tot Zuid-Korea. In een brief geschreven namens leider Kim Jong-un... staat dat Noord-Korea alle irriterende of beledigende handelingen... naar het buitenland toe staakt. De brief komt op een opvallend moment... omdat Zuid-Korea aan de vooravond staat... van een militaire oefening met de VS. In Seoul is sceptisch op de brief gereageerd. Volgens de regering heeft Kim een verborgen agenda. Okay. Het weer, het is nevelig, er kan wat lichte neerslag vallen. Later wordt het zo goed als droog en soms breekt de zon even door. In Groningen ligt de temperatuur de hele dag rond het vriespunt. In Zeeland wordt het 7 graden. Morgen is het bewolkt, met soms wat motregen. In de namiddag en avond gaat het harder regenen. Landinwaarts mogelijk overgaand in sneeuw of natte sneeuw. De verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het valt nog mee op de A8, Zaandam richting Amsterdam... staat bij knooppunt Koenplein 3 kilometer. En op de A20, Gouden richting Hoek van Holland... bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 3 kilometer. Over twee minuten onze correspondenten in Kiev.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 Wat, wat, wat sport brengt. Snowboarder Nicolien Sauerbrey wint veel met sport. En wat win jij met sport? Vertel het op de Facebookpagina van NOC NSF. Een gespannen rust in Kiev na het bestand tussen regeringen en de oppositie. We have some, some agreement and let's see if the people accept that or not. Oppositieleider Klitschko vraagt zich af of de demonstranten de deal zullen respecteren. Het NOS Radio 1 journaal. Met Frederik de Jong. Goedemorgen, zes minuten over zeven. Dat bestand in Oekraïne lijkt dus stand te houden. Het was een relatief rustige nacht in de hoofdstad Kiev. Correspondent David Jan Godfroy in Kiev. Er wordt dus gepraat. Heeft dat al iets opgeleverd? Uh, ja, het heeft gisteren een kleine toezegging opgeleverd van president Janukovic. Dus dat gesprek tussen de oppositie en de president. Uh, Janukovic heeft volgens een van de oppositieleiders Klitschko.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 10 minuten over 7. Er gaat iets goed mis met het Amerikaans luchtmachtpersoneel. dat belast is met nucleaire taken. Minister van Defensie Chuck Hagel heeft daarom een diepgaand onderzoek aangekondigd. Correspondent Wessel de Jong: wat gaat er allemaal mis? Nou, toch best een heleboel. Op de raketbasis Maelstrom in de staat Montana... Daar is aan het licht gekomen dat die bemanningen die die raketsilo's bemannen... dat die drugs gebruiken. Nou, bij het onderzoek daarna uh, werd ook duidelijk dat 34 officieren... dat die hun bekwaamheidstesten hadden vervalst. Nou, verder bleek dat ze met allerlei veiligheidsregels... dat ze daarmee een loopje namen. Dat allerlei deuren die dicht moesten zijn... dat ze die gewoon open lieten staan uh, in die silo's. En dat ook veel van die raketploegen... Dat die hebben van overspannenheid, van burn-outs. Dus er is nog al wat aan de hand bij die, bij die rakettroepen. Gebruiken ze die drugs tijdens het werk? Uh, dat weet ik niet precies. Dat gaat, nog, gaat Hegel allemaal nog in dat onderzoek allemaal precies vaststellen. Maar het was in ieder geval redelijk wijdverbreid. Alle mogelijke soorten drugs ook in ieder geval. Is er gevaar geweest voor de veiligheid? Nou, voor zover bekend, recentelijk niet. Maar uit het verleden zijn er natuurlijk toch wel uh, voorbeelden te noemen. Het bekendste is het uh, Damascus-incident. En dat is dan genoemd naar Damascus in de staat Arkansas. September 1980 ging daar een Titan II-raket. Ging daar letterlijk de lucht in. Een onderhoudsploeg die liet daar toen een, uh, een tang door een brandstoftank heen vallen. Nou, die lekkage van die tank, van die, in die, in die raket, die konden ze niet stoppen. En een dag later explodeerde de boel. De kernkop die werd toen letterlijk... 100 meter uit die silo gesmeten. En dat er toen maar één persoon om het leven kwam, dat mag eigenlijk een, een wonder heten. Maar het geeft wel aan dat als je het niet goed doet in die silo's, dat er toch wel het een en ander fout kan gaan. Ja, het is vrij lang geleden. Is er ook een reden waarom Hegel nu naar buiten komt met een onderzoek? Nou, dat incident wat ik je nu net noem, dat is uh, recentelijk beschreven in een boek. En dat boek dat heeft nogal de nodige aandacht getrokken. Persbureau AP heeft dus al die misstanden bij die, die raketroepen, die recentelijke misstanden, hebben ze allemaal uh, uitvoerig onderzocht en hebben dat ook bekend gemaakt. Maar niet in de laatste plaats. Obama die komt over twee maanden komt hij naar Nederland voor een conferentie over nucleaire veiligheid. Ja, dan moet je natuurlijk wel eerst je eigen huiswerk goed gedaan hebben natuurlijk. Als je andere landen wil gaan vertellen hoe ze met nucleair materiaal moeten omgaan, veilig moeten omgaan. Want dat gaat Obama doen op die conferentie. Dus die timing hier is niet onbelangrijk. Dankjewel, correspondent Wessel de Jong vanuit Amerika. Nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Door het strengere drugsbeleid in ons land blijven er in Amsterdam... van de oorspronkelijke 400 koffieshops uiteindelijk 150 over. Vanaf vandaag zullen ze in fases opnieuw ruim 30 koffieshops hun gedoogvergunning verliezen. Om te beginnen mogen ze niet meer overdag open zijn... omdat ze te dicht bij een school liggen. Jeroen Jager ging op zoek naar de mogelijke gevolgen van dit beleid. White Widow, Blueberry, 420 Cush. De 24 koffieshop in de Oude Brugsteeg in Amsterdam. New York Diesel... 420 uh, Haze. vlak bij vlakbij vlak bij het centraal station in feite, moet voortaan uh, zijn deuren sluiten overdag. What would you recommend? Mijn well, my personal favorites are 420 Hayes, blueberry en the Moroccan caramel hash. Want in de buurt zit een school. Uh, nu is het na zes uur, want vanaf 6 uur mogen ze open zijn. Vooral buitenlanders hier geen scholieren. Ik kan maar één conclusie uh, trekken. Uh, na, na vier kabinetten Balkenende en twee kabinetten Rutte... is dit het nette resultaat van, van het anti-coffeeshopbeleid. Eigenaar hier is Michael Veling. Vanaf morgen, vrijdag de 24 e mogen wij pas om 6 uur avonds open. Want hier in de buurt zit een school. Ja, op uh, 230 meter van dit adres zit een schooltje met middelbare scholieren. En dat is de reden om de openingstijden uh, aan te passen. Nou, hoeveel coffeeshops moeten als gevolg van dat afstandscriterium... dat je niet op een afstand van 250 meter van een school een coffeeshop mag hebben... hoeveel moeten er sluiten op den duur? In Amsterdam 30 van de 190. En dat gaat gefaseerd. Hè? Uh, ja. In juli aanstaande gaan de eerste zes dicht... die in het zicht liggen van een school. Huis. Vervolgens 1 januari komend jaar de volgende acht... die op 150 meter afstand liggen. En dan de rest? De rest op 1 januari 2016, waaronder ikzelf. Ja. Wat gaat u daarna doen? Ik ben dan weer gewoon café. Maar uh, die koffieshop was zoveel leuker en zoveel winstgevender... dan uh, de, de exploitatie van alleen maar een café. Dus in principe kunnen die exploitanten van die koffieshops... die dichter, kunnen wel doorgaan. Ja. Als er tenminste een bestemmingsplan ligt dat dat toestaat. Een groot misverstand is dat de koffieshops dicht moeten. Dat is niet waar. Alleen de gedoogde verkoop van cannabis... die moet in de vergunningsruimte gestaakt worden. Ja, dat mag niet meer verkocht worden. Nee, althans niet meer door de exploitant of het personeel. Heel veel scholieren die zullen toch willen blijven kopen. Ook al kunnen ze dat nu al niet... Want... U mag niet verkopen aan scholieren. Sterker nog, als u hier iemand jonger dan 18 jaar binnen heeft, kan uw tent gesloten worden. Nou ja, dat, dat, dat kun je nu al zien. Dat gewoon voor de deur wordt verkocht. Op straat betaal je geen huur, betaal je geen personeelskosten en uh, hoef je ook geen belasting af te dragen. Kun je goedkoper verkopen. Of op straat kost het de helft van wat het in de koffershop kost. Nee. Dus je krijgt meer straatverkopen en straatverkopen is per definitie minder te controleren lijkt me. Dat sowieso. En ik, ik verwacht ook eerlijk gezegd ook weer een kleine opleving in het, a, in, in het percentage consumenten. Dat zien we elke keer trouwens. Maar, maar de vraag is, eh, zou, zou men in, in Den Haag even willen nadenken over wat eigenlijk de consequentie is van het beleid? En die is? De, de basis onder het, onder het gedogen van de coffeeshop is altijd geweest de scheiding der markten. Hard softdrugs. Juist, zodat de consument wel in alle tevredenheid en in alle rust een uh, stukje hars kon kopen... maar dat hij niet geconfronteerd werd met pilletjes en poeders. Nou, dat is een doorslaggevend succes geworden in Nederland. En nu verplaatst het zich wellicht weer naar de straat en dus? Ja, oftewel als Den Haag vergeten is waarom bepaalde politiek toen tijd is ingezet, dan zou ik dat een trieste conclusie vinden. On tickin' some blueberries. All right, laten let's start with one gram of then Wat even goed geroken aan de wiet. All right, one gram of blueberries. Just 10 euro, please. Thank you. And there you go. Blueberry, dat klinkt toch vrij onschuldig. AWB Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Het is niet al te druk. Twee files. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij het knooppunt Koenplein 3 kilometer. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Nieuwe KK de IJssel 2 kilometer. Mark Robin Visser. Discriminatie op de arbeidsmarkt. Ja. Nou. Frederik, het is in ieder geval een onderwerp wat uh, op mijn weblog uh, enorm leeft. Want de reacties stromen binnen, mag je zeggen. Zal ik er nog een paar voorlezen? Ja, leuk. Even kijken, van uh, Jose. Mijn man is ontslagen op 56-jarige leeftijd omdat hij overbodig is. In het verweer tegen de werkgever stelt de werkgever... dat mijn man al op gevorderde leeftijd was aangenomen. Hij was toen 43. Dan ben je al uh, op gevorderde leeftijd. Het is maar dat je het weet. Ik zit ook al in de gevarengroep, realiseer ik me ineens. Uh, dan zegt, die ervaring heb ik ook. Subtiel door laten schemeren dat leeftijd het probleem is. Nou, dat, uh, dit is even een korte selectie. Er zijn nog veel meer reacties. Laat ze maar komen uw ervaringen, het gevoel dat je gediscrimineerd wordt. Daar gaat het over in het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau... dat vandaag verschijnt. En meneer Fennis, Camille Fennis, 57 jaar mogen we zeggen, hè, Camille, ja, die heeft dat gevoel ook. Ja, klopt. Ja, sluit ik op je aan. We hebben vanmorgen een kort fragmentje van u uitgezonden... wat uh, u bent tijdens Prinsesdag uh, geïnterviewd. Ja, Uw landelijke bekendheid geniet u ja, inmiddels. Ja, ja, ja, zeker. En toen zei u, uh, de overheid zou eigenlijk meer moeten doen... om mij aan een baan te helpen. Hoe bedoelde u dat eigenlijk? Nou, Het is een beetje zwart-wit gesteld... maar je hebt dan ook in zo'n uitzending niet zoveel tijd. Maar wat ik eigenlijk bedoel is dat de overheid meer moet kijken... waar ligt het hem nou aan? En ik heb de indruk dat ze die moeite helemaal niet nemen... terwijl dat uh, steeds belangrijker wordt. U hebt ook meegedaan aan een aantal netwerkbijeenkomsten he, van het UWV. Daar moet je dan naartoe als je werkzoekende bent. Uh, het UWV is eigenlijk een verlengstuk van de overheid. Wat, wat zijn uw ervaringen daarmee? Nou, dat, dat zijn op zich fantastische dagen. Dan trekt men echt alles uit de kast om, uh, om, om daar van alles te laten zien. Mogelijkheden te bieden. Maar ja, dan komt het erop aan. En dan, uh, ja, dan merk je toch bij het gros dat die moeilijk aansluiting vinden... ergens bij om toch aan de slag te komen. Ja. Ze, daar hebben ze hun best mee gedaan. Maar ja, het UWV zit zelf ook in grote reorganisaties. Mensen worden daar ook heel veel ontslagen. Dus je merkt ook, ja, het UWV is voor mij nu meer een uitkeringsloket geworden. Ja. Hoe gaat het ondertussen met u? Nou, prima. Ik, eh... Drie jaar eh, werkloos inmiddels? Ja, en toch zeg ik prima. Maar dat heeft er ook een beetje mee te maken dat ik een jaar geleden... ik had mijn grote rijbewijs in dienst gehaald. En ik heb nu een kleine baan, toch voor een aantal uren in de week. U ik... doet weer wat? Ik doe weer wat. Maar ik ben... dat heb je zelf moeten organiseren? Ik ben door een vriend gevraagd. Die zegt, Yo, is dat wat voor jou? En dat doen we nu samen voor dat bedrijf. En ondertussen al meer dan tachtig sollicitaties de deur uitgedaan. En heb je nou echt het gevoel dat je leeftijd je in de weg staat? Of zijn er ook andere dingen? Uh, leeftijd zonder meer, maar er is ook iets anders. Ik kom natuurlijk uit die financiële branche. Ik zag dat dat uh, niet meer voor mij weggelegd was. Daar is geen vraag meer naar. Dus ik moest iets heel anders doen. En dan merk je dat die competenties, die ze vragen... Ja, die kan ik eigenlijk niet bieden, niet volledig. Heb je tips voor leeftijdsgenoten die in dezelfde positie zitten? Dat is een goede vraag. Of voor mij, want ik, begin, ik zit ook al in de gevarenzone, heb ik gemerkt. Ja, ik heb het net gehoord van ja. je... Hoe moet dat nou? Ja, tips is toch wel... Uh, nou ja, wees blij als je een baan hebt. Maar wees ook... Uh, ja, kijk toch om je heen. Dat je, dat als jij iets, iets, uh, iets ambieert... Ja, kies daarvoor. Kies ervoor en blijf dromen. Camille Fennis, bedankt. Geen dank. En tot de volgende Prinsesdag. Absoluut. Dan. Dank je wel. Stichting Vrouwenvoetbal Utrecht is failliet en het Vrouwenelftal van FC Utrecht maakt zich op voor de afscheidswedstrijd. Zometeen meer daarover. In Japan. Het vrouwenelftal van FC Utrecht maakt zich op voor de afscheidswedstrijd. Vanavond speelt het elftal voor de allerlaatste keer in de Benelieke. Tegenstander is Club Brugge. Het einde van het Utrechtse elftal kwam in zicht... nadat twee weken geleden het faillissement werd aangevraagd... van de Stichting Vrouwenvoetbal Utrecht. Goedemorgen Martine Prange. Ja, goedemorgen. Oud prof en tegenwoordig doet u onderzoek naar het vrouwenvoetbal in Nederland. Ja, dat klopt. Het lijkt me een zwarte dag voor het vrouwenvoetbal. Nou, het is uh, ontzettend jammer om afscheid te moeten nemen van de SC FC Utrecht. Omdat ze al uh, sinds 2007 waren betrokken bij de professionalisering die bezig is in Nederland. Dus uh, ja, het is heel erg jammer. Uh, het vrouwenvoetbal eindigt natuurlijk niet, uh, maar wel voor Utrecht. Wat is er misgegaan? Nou, um, gelukkig zijn de meeste clubs uh, hebben het financieel uh, vrij goed. Alleen uh, in Utrecht krijgt de sponsoring uh, toch niet helemaal uh, rond. Om, uh, om dit jaar zelfs maar af te maken in de Benelik. En dat kon helemaal niet voorkomen worden, kennelijk? Nou, ze hebben daar uh, alles uh, aan gedaan. Uh, maar... Um, ja, ze hebben ook wat, uh, hadden ook wat hulp nodig eigenlijk volgens mij van uh, de betaald voetbalorganisatie Utrecht. Want het vrouwenvoetbal uh, opereert als een onafhankelijke stichting daarvan. Maar uh, ja, de sponsors die wilden, een, uh, ja de sponsor die hun had kunnen redden, die had uh, wat meer connectie met, uh, met de BVO gewild. En uh, blijkbaar is dat, dat uh, niet gelukt om dat te realiseren. Nee, de BVO? De betaald voetbalorganisatie, ah. dus de mannenclub. Maar ja, het is ook wat wrang, vind ik. Als je dan leest dat Hans van Seumeren de mannenclub redt met 27 miljoen euro. En die schuld heeft hij kwijtgescholden voor de mannen. En de vrouwen die hadden gered kunnen worden met, ja, ik denk met een paar tonnen. Een paar ton tegenover 27 euro. miljoen ja. euro. Dat is ongelooflijk. Ja. En, en is, dit, is deze situatie bij FC Utrecht exemplarisch voor het Nederlands vrouwenvoetbal? Nee, gelukkig niet. Uh, iedereen is verder gezond. Alle deelnemers aan de Beneliek. Uh, alleen, uh, ja, Utrecht kreeg het dus niet rond. Maar ik heb me laten vertellen dat dat echt niet het geval is bij de andere clubs, gelukkig. En het is opmerkelijk dat uh, het uh, damesvoetbal op amateurniveau juist uh, aan populariteit wint. Terwijl het professionele vrouwenvoetbal zo moeite heeft met voortbestaan. Ja, maar je moet ook niet vergeten dat het nog net, uh, net bestaat in feite. Hè? Het is in 2007 begonnen met de eredivisie. En uh, anderhalf jaar geleden is dat omgezet in de Benelie. Dus een combinatie van uh, Belgische en Nederlandse clubs. Uh, steeds met de bedoeling om, om een, uh, een goede competitie op te zetten... waarin je ook topvoetbal uh, kunt spelen. Want van onderop is er misschien uh, echt wel veel aanwas nu. Maar het duurt natuurlijk even voordat die, uh, die jonge meiden ook echt... Uh, ja, in de hoogste league kunnen spelen allemaal. En ook niet alle meiden hebben die ambitie om dat te doen. Dus om, om de top moet nu ook wat breder worden. En uh, ja, daar, daar is nog wat tijd voor nodig, denk ik. Dank u wel, Martine Prange oud-prof... en tegenwoordig doet zij onderzoek naar het vrouwenvoetbal in Nederland. Straks Noord-Korea heeft het Zuiden een verzoenende brief gestuurd. In Zuid-Korea is dat met veel sceptisisme ontvangen.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 innovatieve achttrapsautomaat maakt BMW nog meer BMW. Hij is niet alleen comfortabel en schakelt sportief... maar is ook vaak zuiniger dan zelfschakelen. Deze unieke achttrapsautomaat is de nieuwe standaard. En nu tijdelijk standaard op elke BMW. Welk model u ook kiest, en dat zonder meerprijs. Want daar zijn we dan bepaald niet zuinig in. BMW maakt rijden geweldig. Zo, lieverd, wat zullen we deze vakantie eens doen? Nou, ik wil een mooie rondreis...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 87654321. Ja, ook de BMW 116D, 118D en 120D. Nu standaard met achthapsautomaat en slechts 20% bijtelling. Dit is Radio 1. Half acht, het nos journaal Dorad Megens. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn zeker twee doden gevallen bij een explosie in het hoofdkwartier van de politie. zijn tientallen gewonden. De straat voor het zwaarbewaakte gebouw is bezaaid met gebroken glas en puin.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 Nederland is van plan 37 van die JSF's aan te schaffen. Dat zijn de hoofdpunten. Weer Plaza Michiel Severin. Wat gaat het worden? We krijgen vandaag hele grote verschillen, Frederik. Op dit moment vriest het in het noordoosten. De gevoelstemperatuur ligt daar zelfs tussen de min 4 en min 7 graden. En dat wordt veroorzaakt door een straffe oostenwind in kracht 3 tot 4. En die oostenwind blijft daar de hele dag waaien. Het zou zomaar kunnen zijn dat het kwik daar niet eens meer boven het vriespunt gaat uitkomen. Dus de winter is daar het land binnengetrokken. Maar dat kunnen we voor het westen, midden en zuiden van het land niet zeggen. Daar is veel bewolking, vallen nu nog een paar buitjes... en gaat de temperatuur in Zeeland zelfs oplopen naar 7 graden. Dus grote verschillen vandaag, waarbij het op de meeste plaatsen vanmiddag droog zal zijn... met heel af en toe ook zon. En hoe gaat het weekend eruit zien? Dat is een hele goede vraag, ook voor mij. Maar Dankjewel. Uh, de, ja, de weermodellen hebben het er erg moeilijk mee gehad. Ik heb een beetje het idee dat ze er inmiddels uit zijn. En dan is het scenario als volgt. Um, de kou blijft in het noordoosten, breidt zich komende nacht nog wat verder uit. Dus uh, de winter die breidt zich wat ver over het land uit. En dan krijgen we morgen overdag zo goed als droog weer. Heel af en toe ook wat zon. En tegen de avond, dan wordt het echt wat spannender. Dan komt er een lage drukgebied vanuit het westen. Die gaat regen brengen in het westen en zuiden van het land. Maar waarschijnlijk gaat het sneeuwen in het noorden en oosten. zou zomaar eens een laag van 5 tot 10 centimeter kunnen opleveren in het noordoosten. Daar dus echt winterweer. In het zuidwesten gaat het zaterdagavond voor zwaaien. Windkracht 7 tot 8 met zware windstoten. Dus er gaat dit weekend heel wat gebeuren. Dankjewel Michiel, Severin. Straks, voor het eerst sinds jaren, groeit het aantal autodiefstallen weer. En gestolen auto's worden ook minder vaak teruggevonden. Maar eerst naar Jolande van der Velden, met de awb verkeersinformatie Er is niet al te veel uh, loos op de wegen. Eén file nu op de A8, Zaandam richting Amsterdam. Bij het knoopend komplein, drie kilometer. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn, niet meeverzekerd.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 Vijf minuten over half acht, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Noord-Korea heeft een verrassende open brief aan buurland Zuid-Korea geschreven. En daarin slaat Noord-Korea een zeer milde toon aan. In voorafgaande jaren klonk er juist oorlogsretoriek... uit het noorden tegen Zuid-Korea. Correspondent Marieke de Vries, wat staat daarin? De Nationale Defensiecommissie... de hey, hoogste bestuurlijke autoriteit... dat het vastbesloten is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 tussen Noord- en Zuid-Korea. Dus daar keek men nogal van op... toen die brief binnenkwam in Seoul. Ja, dat klinkt heel ambitieus allemaal. En, en waarom denk je dat Noord-Korea... nu met deze brief komt? Nou, de timing is natuurlijk omdat... die militaire oefening weer voor de deur staat... tussen Zuid-Korea en Amerika. Dat is een jaarlijkse oefening... waarbij vorig jaar Noord-Korea... dus nog hoog van de toren belies... dreigde met nucleaire aanvallen. Raketten werden verplaatst. Nou, dat was die... Oorlogsretoriek die we van ze kennen... ...maar blijkbaar uh, slaan ze nu uh, een andere toon aan... ...gooien ze het over een andere boeg... ...en dat heeft ook een beetje te maken met hoe het meestal gaat... Um, Noord-Korea dreigt vaak, uh, dan escaleert het in een crisis en daarna gaan ze over tot een charme-offensief. Vaak om dan iets voor elkaar te krijgen van um, Amerika of Zuid-Korea, uh, bijvoorbeeld in de vorm van hulpgoederen of noem maar op. Maar we moeten ook in ons achterhoofd houden dat er nu natuurlijk een nieuwe leider zit en die slaat toch ook inderdaad wel een andere weg in, lijkt het dan zijn vader... Uh, in een Chinese krant hier vandaag wordt er over die brief als volgt geschreven. Zij zeggen, de diplomatie van Noord-Korea draait, draait blijkbaar op volle toeren. Dennis Rodman mocht langskomen, die basketballer uit Amerika. En die zei dat hij echt een sfeer van verandering voelde. Een Japans congreslid is al langs geweest. En we zien aan de lopende band hele mooie foto'tjes uit Noord-Korea van het ski-resort wat ze daar net geopend hebben. Dus er is iets aan de beeldvorming. Daar willen ze in ieder geval wat aan veranderen, blijkbaar. Deze nieuwe leider Kim Jong-un. En is Zuid-Korea daarvan onder de indruk? Nee, in Zuid-Korea is vooralsnog sceptisch gereageerd op deze brief. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie... die zei dat Kim Jong-un een verborgen agenda heeft. En als je de brief ook goed leest... Zuid-Korea wijst er ook op dat er nog steeds wel verholen dreigementen in de brief staan. Zo waarschuwt Kim Jong-un ook dat de toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea een naderende nucleaire ramp kan voorkomen. Nou, daar zit natuurlijk wel een verholen dreigement in. Ja, een, een, een licht agressief uh, charme-offensief. Nou ja, deze taal. Het is in ieder geval al niet meer de taal... de oorlogsretoriek die we vorig jaar uh, hoorden... toen het ging over het uh, vernietigen van uh, de imperialisten... Aan, het zuiden, in, uh, aan de zuidelijke grenzen. Dus dit, dit klinkt alweer wat anders. Dankjewel, consument Marike de Vries. Acht minuten over half acht. De voorzitter van de Spaanse voetbalclub Barcelona, Sandro Rosel, stapt per direct op. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Hij stapt op onder grote druk. Hoe valt zijn vertrek? Ja, uh, zijn vertrek wordt natuurlijk... Uh, bij Barcelona uh, zal dat zeker betreurd worden... maar hij kon eigenlijk niet anders. Hij werd bedreigd. Het heeft alles te maken met een affaire... die de kop heeft opgestoken... Uh, rond uh, het aantrekken van de speler Neymar... Uh, die naar Barcelona is gekomen. Dat heeft toen in de tijd heeft dat 57 miljoen euro gekost. Dat was al een enorm bedrag natuurlijk. Maar nu blijkt uh, dat van die 57 miljoen euro... iets van 40 miljoen uh, euro is overgemaakt... aan een soort privémaatschappij. Uh, Neymar en Neymar... Uh, vader en zoon Nijmar en uh, ja blijkt toch eigenlijk wel uh, hebben de mensen daar erg het gevoel dat er geld over de balk is gesmeten en kwamen de kranten afgelopen week ook nog eens een keer met een verhaal... dat er nog eens een keer 38 miljoen euro aan de Nijmacht zou zijn overgemaakt. Wat altijd uh, verborgen is gebleven. Moet wel bijgezegd worden dat de kranten die dat melden... dat waren de Madrileense kranten. En uh, ja, die hebben altijd wel een appeltje te schillen met Barcelona. Maar uiteindelijk werd de druk veel te groot voor, uh, voor die Rosé. En uh, daarom heeft die, is die afgetreden. Hij werd ook bedreigd uh, van alle kanten. En uh, heeft toen besloten om uh, maar te stoppen als voorzitter. Het is wel heel pikant. Want Rosé is een aantal jaren geleden gekomen om... Uh, de financiële chaos die zou zijn achtergelaten van het vorige bestuur. Oh. Uh, het vorige bestuur met uh, Laporta. En dat was weer de grote vriend van Johan Cruijff in Barcelona. Hij zou een einde maken aan die financiële chaos. Dus je kunt je voorstellen dat het nu wel een beetje wrang is... dat hij uitgerekend vanwege een financieel schandaal uh, de deur uit moet. Ja, misschien had hij die boodschap verkeerd begrepen. Ook moest het oplossen. De hij moest het oplossen, jazeker. ja zeker. Ja, ja. En Cruyff uh, heeft hij een hele gespannen relatie gehad. Cruyff heeft gezegd dat hij nooit meer een voet in kamp uh, Nou... in het stadion van Barcelona zou zetten... zolang deze man nog voorzitter zou zijn van Barcelona. Dus misschien wordt dat probleem nu ook wel weer opgelost. Dan de Tour Down Under, het wielrennen. De vierde etappe is net achter de rug. Robert Geesink, gisteren spraken we nog. Hij doet uh, goed mee met deze Tour. Hoe heeft hij het vannacht gedaan? Hij heeft het weer goed gedaan, want uh, het, was, het was een etappe... die niet nou echt op zijn lijf is geschreven. Uh, het was namelijk een vlakke etappe, gewonnen trouwens door André Greipel... Heeft dan ook alweer eindelijk zijn overwinning in Australië binnen. Maar uh, het werd een waaieretappe. Er stond wind en uh, het peloton brak in twee stukken. Marcel Kittel, hè, de beste sprinter van uh, de Nederlandse ploeg Giant Shimano... zat in de tweede groep. Maar Geesink heeft zich keurig handhaafd in die eerste groep. Er uh, is blijkbaar toch wel wat veranderd. Hè? Sinds vorig jaar, sinds die Tour... toen uh, zijn ploeg Belkin ook uh, de zaak op de kant heeft gezet... ook een waaieretappe heeft, mee heeft veroorzaakt. En uh, Geesink uh, is gewoon in dat eerste pelotonnetje mee binnengekomen. Hij staat... Hij staat uh, nog altijd op de 29 seconden van de leider in het algemeen klassement. Cadel Evans. En uh, ja, dan heeft hij het gewoon heel goed gedaan. Hij staat gewoon vijfde in het algemeen klassement. Dus Geesting doet goed mee. En zou er bij die tour ook gesproken worden over uh, motoren die gekoppeld worden aan fietsen. Wat is dat voor een verhaal? Ja, het, het, is, het is eigenlijk een heel oud verhaal. Een aantal jaren geleden kwam dat verhaal ineens naar voren, uh, na de Ronde van Vlaanderen en naar parijs Roubaix. Fabian Cancellara reed toen op een nou, tamelijk indrukwekkende manier weg uh, bij Tom Bonen in de Ronde van Vlaanderen op de muur van Gerardsbergen. Dat deed hij later nog eens een keer in uh, parijs Roubaix met een aantal uh, mensen die met hem in een vluchtersgroep zaten. En uh, toen werd al gezegd van kijk nou eens even heel goed naar die beelden. Hij frunnikt wat aan zijn stuur en rijdt ineens gewoon vanuit het zadel weg. Er zou sprake zijn dus van mechanische doping, zoals dat dan zo mooi heet. Uh, er is alleen nooit bewijs voor gevonden. En nu, een aantal jaren later, komt dat verhaal ineens weer naar voren... omdat Danilo Di Luca, voor het leven geschost trouwens... wegens herhaaldelijk uh, EPO-gebruik... Uh, in een Italiaans tv-interview heeft gezegd... dat het best zou kunnen. Uh, het is allemaal een beetje opgeblazen, moet ik heel eerlijk zeggen. Hoor. Dat is mijn eigen gevoel. En er staat een mooi column in, de, in het AD van Thijs Sonneveld vanochtend... Uh, columnist daar... Die, die daar ook over schrijft. En uh, ja, het bestaat al een aantal jaren. Eigenlijk heeft die Luca niet, e niet eens iets anders gezegd... als van ja, ik weet dat het er is. Maar hij heeft niet kunnen uh, staven... Dat, uh, dat er op dit moment ook renners daadwerkelijk mee rondrijden. Het lijkt me ook lastig, want er wordt tegenwoordig gecontroleerd... op uh, het uh, gebruik van een motortje in de fiets. vandaar daar gaat het om. Je zou ongeveer 150 watt, en dat is echt enorm veel extra kunnen trappen op het moment dat je zo'n motortje hebt. Maar de fietsen worden gecontroleerd na afloop van uh, etappes... na afloop van koersen. En uh, zelfs reservefietsen worden af en toe eruit gehaald. Want je kunt natuurlijk wel eens denken... van, er wordt even gauw van fiets gewisseld voordat ze bij de finish komen. Nou, dat soort zaken. Dus ik kan het me niet voorstellen dat er op dit moment... echt in het profpeloton renners meerijden uh, die zo'n motortje hebben. Maar iedere liefhebber, iedere toerfietser... Uh, die kan uh, zo'n fiets aanschaffen. En uh, ja. die kan daar natuurlijk zelf mee gaan fietsen... zolang die maar niet aan wedstrijden meedoet. Ja, je kan ook gewoon een brommer kopen. Dank je wel, Gio Lippens. Ja. Voor het eerst in jaren worden er weer meer personenauto's gestolen. De politie vindt ze ook steeds minder vaak terug. Dat meldt de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Goedemorgen, directeur Titus Visser. Goedemorgen. Hoeveel auto's zijn er vorig jaar gestolen? Uh, nou, Er zijn vorig jaar een, een, een 11.700 auto's gestolen. Zo, en ja. dat is een stijging van... Nou, dat is een stijging van 3%. Dus in die zin valt dat wel mee. Maar goed, het is wel een trendbreuk. Want we hebben sinds de eeuwwisseling gezien dat er een gestage daling was. Met name als gevolg van de introductie van een startonderbreker in Nederland. En het is inderdaad wel het eerste jaar waarop we die daling niet meer zien. Maar juist een lichte stijging. Dus er is wel reden om als betrokken partijen daar weer even een tandje bij te zetten. En wie moet zich zorgen maken? Om welke auto's gaat het vooral? Nou ja, er zijn een aantal bekende types. Volkswagen Golf is een hele gewilde auto. Van BMW zijn er een aantal types die veel gestolen worden. En wat we ook zien is dat een aantal hybride auto's toch ook wel wat populair is bij dievergilden. Een van de auto's die daar een beetje uitspringt is de Lexus RX 450, een hybride auto ook. Die is ook veel gestolen in 2013. En er gaan ook geruchten over de Mitsubishi Outlander die veel gestolen wordt. Wat weet u daarvan? Nou, die veel gestolen wordt is een beetje voorbarig. Het is wel een autotype wat het is eind vorig jaar pas geïntroduceerd in Nederland. Wordt op dit moment veel verkocht. Je ziet ze veel. En het is wel een auto die gelet op het type en het feit dat het ook een hybride auto betreft, uh, mogelijk erg in de smaak gaat vallen bij het dievergelden. Dus we hebben rondom die auto wel uh, een signaal afgegeven dat, dat kopers van die auto aangeraden wordt om te kijken of ze toch wat aanvullende anti-diefstalvoorzieningen kunnen laten monteren. Want uh, uit ervaring blijkt dat die het diefstalrisico aanzienlijk naar beneden brengen. Maar het is nog even te vroeg om te constateren dat het ook uh, misgaat met uh, dat type auto. En wat kun je behalve zo'n zo geel uh, gele stuurklem nog meer uh, doen? Ja, nou ja, zo'n zo gele uh, uh, stuurklem, dat is natuurlijk een, een, inmiddels een wat gedateerd beeld. Oh. Als het gaat om uh, mechanische beveiliging van auto's, dan zijn er ook uh, hele mooie eigentijdse systemen op de markt inmiddels, die je kunt laten monteren. Uh, nou, een aanvullend alarmsysteem of een zogeheten track-and-trace systeem, dat zijn ook uh, uh, systemen die in heel veel situaties erg effectief zijn als het gaat om het naar beneden brengen van het diefstalrisico. En het is inderdaad zo dat, we, ja, dat de autokoper, de autobezitter, dat die een van de belangrijke sleutels wel in handen heeft om deze ontwikkeling. De komende tijd te keren. Ja, het is eigenlijk opmerkelijk dat dat niet gewoon bij zo'n auto zit al. Hè? Ja, wij zouden inderdaad ook graag zien dat daar standaard meer van dat soort voorzieningen op zouden zitten. En dat uh, de autofabrikanten uh, op dat punt een tandje bij zouden zetten. Uh, nou goed, dat, dat, dat gebeurt dus net niet in voldoende mate, zien we helaas gebeuren op dit moment. En vandaar dat wij consumenten ook aanraden om daar bij de aanschaf van een auto... toch echt, uh, om dat tot onderwerp van gesprek te maken. En op die manier ook uh, leveranciers te stimuleren. Om daar wellicht toch net even iets meer aan te doen. Ja, dat klopt. Ja, nou, dan hebben we het over gestolen auto's. Sommige worden teruggevonden, maar dat gebeurt uh, minder vaak. Waar ligt dat dan? Ja, nou, nou, dat is dus het gevolg van een ontwikkeling die we inderdaad zien. Aan de zijde van, uh, van het dievengilde vindt een professionaliseringsslag plaats. Je ziet dat daar steeds vaker goed georganiseerde groepen uh, uh, uh, opereren. Die ook allerlei specialismes aan boord hebben. Mensen die auto's kunnen openmaken. Mensen die papieren kunnen vervalsen. Mensen die auto's transporteren. En mensen die voor de afzet van gestolen auto's soms in onderdelen overigens uh, dragen. Nou en die groepen die hebben vaak toch wel wat doorzettingsmacht. Die hebben financiële middelen. Die hebben capaciteit. Dus die kunnen investeren in vrije geavanceerde apparatuur ook. En eh, daarmee hebben ze het ook gemunt op die wat jongere en duurdere auto, omdat daarmee natuurlijk de grootste winsten te behalen valt. Dank u wel. Titus Visser, directeur van de stichting Aanpak Voertuig Criminaliteit. ABB Verkeersinformatie. Jola van, Jolanda van der Velde, sorry. Geeft niks, Frederik. Er zijn een paar files bijgekomen. De A8 hadden we al bij Amsterdam. Bij Rotterdam nu ook van Hoek van Holland naar Gouden bij Knopenteprestenplein 3 kilometer. Bij Utrecht richting Utrecht op op de A28 bij Knopend Rijns weer twee kilometer. Een ongeluk op de provinciale weg N506 boven Karspoel richting Hoorn. De weg is voorlopig dicht tussen Grotebroek en Hem. Verkeer wordt er omgeleid. This ain't no disco. Ain't no This is L.A. NOS Radio Angel All I want to do is have a All I wanna do. Straks na achten, ouderen voelen zich gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mark Robin Visser is vanmorgen op zoek naar de oorzaken... en is benieuwd naar uw ervaringen. U kunt ze plaatsen op het weblog van Mark Robin op nos.nl. 9 minuten voor 8. Griekenland. De privatisering daar van staatsbedrijven schiet niet op. Bureaucratie, een stroperige overheid en weer barstig personeel zorgen voor veel vertraging. Goed voorbeeld daarvan is het privatiseringsproces van de Griekse renbaan. Die duurt nu al ruim twee jaar, terwijl het personeel, de jockeys en de trainers... de privatisering als laatste strohalm zien. Connie Kese ging naar de paardenraces. Er gaat nu een uh, tractor langs die... Uh de renbaan voor de races straks uh, onderhoud. Het wordt glad gemaakt, uh, het wordt vochtig gehouden. De uh, races uh, werden reduced van drie times a week to two times a week uh, because of the lack of horses. Door een gebrek aan paarden hebben we nog maar twee in plaats van drie koersen per week, zegt manager Alexandro Sagaris. En dat probleem is ontstaan door de nieuwe belastingwetgeving. Het was een legislation that uh, launched in uh... May of 2010, dat obliged owners to set up a company in order to perform races. Want sinds drie jaar bestaat er een wet waarmee eigenaars van paarden opeens heel veel belasting moeten betalen. Zich teruggetrokken en hun paarden verkochten. Uh, so the number of horses had reduced. Maar is er nog steeds belangstelling voor uh, deze renbaan? interested. Urbain, which is the, say... Er zijn uh, twee uh, geïnteresseerden in de organisatie van de races en de organisatie uh, van het gokken. En dat is uh, een groot Frans bedrijf PMU en een groot Grieks bedrijf Intralot. Als uh, alle problemen hier zijn opgelost... en de, de wetgeving en de bureaucratie en alle vertragingen... zegt uh, de directeur hier... Ja, dan zullen we zien of er nog interesse is van deze twee bedrijven. Want dat is natuurlijk nog maar de vraag. Maar ondertussen vrezen de jockeys en de eigenaren van de paarden dat deze hele renbaan wordt gesloten. In de parapolitische school, eh, eh, hoomen kratísit álo gadínoume proteriotitas. Giorgos is trainer. Hij heeft zelf vier paarden en traint er yeah. ook nog zes. Seirosdas Wij steken al ons geld nu in onze paarden. De paarden gaan eigenlijk nog bijna voor onze families. Proponotes. Ke lígi idiotítes, áma le váza me tis plátes mas, afto tha cheklisi ídi. Wij willen zo snel mogelijk dat die privatisering rondkomt, want dat is de enige mogelijkheid nog om ons te redden. Áloga hoe is het probleem. dus? Probleem is van de kopers die zeggen zelf: wij willen hier investeren, maar waar zijn de paarden? Als de paarden er niet zijn, dan houdt ook de belangstelling op. En dat betekent dus dat uh, dat iedereen dus druk uitoefent op de regering om die wet, die belastingwet uh, te veranderen. Yes, look, if it goes like that and if there is no change, eventually it will close. And no sale then. For Greek races yes. I hope that this will not take place. Ik hoop uh, dat dit uiteindelijk niet gaat gebeuren. Connie Cases op de paardenracebaan in Griekenland. Het NOS Radio en Media Overzicht. Hier is Ewout de Bruin. Goedemorgen. Ja, we hadden het bijna niet meer gedacht, maar dan toch. In Groningen is vannacht de eerste sneeuw gevallen. Het bewijs daarvoor staat op de site van het Dagblad van het Noorden. Daarop is een donkere lucht te zien met daaronder een verlicht grasveld met een lichte witte lager overheen. Om het af te maken dwarrelen er sneeuwvlokken door het beeld. Ja, Andere nieuwssites op dit moment hebben het over de aanslag in Cairo buiten het hoofdbureau van de politie. Al Jazeera schrijft over drie doden en mogelijk 47 gewonden. De BBC heeft het nog over 30 gewonden. En Op Twitter heeft iemand een foto geplaatst van de rookwolk die ver boven de stad te zien was vlak na de explosie. Er komt een stop op opleidingen voor verpleegkundigen... staat op de voorpagina van Trouw. De opleidingen zijn zo populair... dat een tekort aan stageplaatsen dreigt te ontstaan. Vijftien van de zeventien opleidingen... hebben daarom een stop op het aantal studenten aangekondigd. Dit jaar steeg het aantal studenten al met 29 procent. Ja, verpleegkunde is de populairste hbo-opleiding. Volgens de scholen hangt de populariteit... vooral samen met de economie... want mensen denken dat ze in de zorg wel aan de slag kunnen. De zwart-witte Canadese vogel die zowel de voorpagina van de Volkshand... als de Telegraaf heeft gehaald, kijkt rustig de camera in. Ja, Zeker vijf sneeuwuilen, want dat zijn het... zijn de afgelopen weken op verschillende plekken in ons land gespot. En de Volkskrant heeft een man gevonden die denkt te weten waar ze vandaan komen. Ze zijn de Atlantische Oceaan overgestoken op een containerschip. Nou, we blijven nog even in Dierenland, lijkt de Fabeltjeskrant wel. Een eekhoorn staat voor op het AD. Wie bedenkt het? Brug van 250.000 euro voor eekhoorns staat erbij. De brug in Den Haag ging in september 2012 open... maar sindsdien ging er nog geen enkele eekhoorn overheen. Maar de gemeente Den Haag zegt het is allemaal nog te vroeg... om daarover conclusies te trekken. Oh, gelukkig. Dankjewel, je de Bruin. Straks meer over de aanslag op een politiebureau... in de Egyptische hoofdstad Cairo.